Het mooiste liedje van Gilbert O'Sullivan. De man in crisis pak toen de tijd nog met zijn pet. Je hoorde een van zijn grootste dus, zoals ik al zei, uit 1972, Claire. Op middernacht, de late avond, met Alfred Bokhuizen. Goeie avond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering... alweer van de late avond op deze woensdagavond. Tenminste, als je niet naar de herhaling luistert, hè, want dat zou zomaar kunnen. In de show vanavond een uh, nou, leuke collectie, prachtige muziek, om je oren te vertroetelen, Maar dat niet alleen. We gaan ook aan de slag met een paar mooie gesprekken. Bijvoorbeeld, er is een Rotterdamse strijd uh, op water voor zenuw- en spierziekte ALS. Wat betekent dat? Dat hoor je straks. Han van der Horst is ook van de partij. Hij gaat het hebben over de lege zuster. Wat is dat nu weer? Nou, je zult verrast meeluisteren naar waar hij het over heeft. En het St. franciscus Gasthuis uh, lanceert een platform. En welk platform zij lanceren, dat hoor je zo meteen hier in De Late Avond.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 De mooiste muziek hoor je hier natuurlijk bij de late avond. Lekker relaxed. Muziek van Take That. You're the back for good. En Joe Cocker ervoor met het uh, toch wel ja, amoureuze... You can leave your head on. Tijd voor ons eerste onderwerp in de show. Hier is mijn collega Herman de Bruin. Franciscus Ziekenhuis lanceert een platform. En wat voor platform dat is, dat ga ik vragen aan Evert-Jan Wils. Hij is in de uitzending. En uh, welkom, Evert-Jan. Dankjewel. Want we gaan het over de wetenschap hebben van het Franciscus. Nou, dacht ik dat een ziekenhuis altijd voor zieke patiënten zorgt. Maar zijn jullie ook een soort academie dan? Nou, om het heel kort te zeggen. Is dat heel veel wetenschap. Dus kennisvergaring en verbetering van behandelingen. Die gebeuren inderdaad vooral via, via academische, academische. Als je het dan hebt over ziekenhuizen, academische ziekenhuizen en mm -hmm. uh, hogescholen. Ja. Uh, maar juist ook niet-academische ziekenhuizen. Die zijn heel belangrijk voor het doen van onderzoek en doen dus ook heel veel onderzoek. En zeker bepaalde ziekenhuizen, dat zijn topklinische ziekenhuizen, die leggen zich daar ook echt op, uh, op toe en die hebben dat als, als, als speerpunt. Dat vinden ze, vinden ze belangrijk. Ja. Dus ook in het, dus ook in het, uh, het Franciscus. Ja. En dat laten ja. jullie nu ook aan iedereen weten? Ja we, laten dat, nou, ja, we laten dat inderdaad aan iedereen weten door inderdaad die website actief in de lucht uh, te hebben, zodat we dat enerzijds aan de buitenwereld kunnen laten zien van jongens, we weten dat ook wij veel aan wetenschap uh, doen. En we laten dat niet alleen zien, maar het is ook een informatiebron voor bijvoorbeeld onze patiënten... Ja, ja. Uh, ...die in het ziekenhuis komen. Omdat we aan wetenschap doen, vinden we ook belangrijk dat de patiënten geïnformeerd worden dat we wetenschap doen. En dat verpleegkundigen, dokters of andere medewerkers daarbij hun over kunnen beginnen. Ja. Met natuurlijk het grote doel dat we de zorg echt willen, willen gaan verbeteren. En een van de manieren om dat te doen is, uh, is wetenschap doen. Ja, en is die wetenschap dan ook voor de gemiddelde lezer en bezoeker te begrijpen? Nou, dat, dat, is, dat is een hele goede en terechte vraag. Uh, dokters zijn heel erg goed in zaken, vaak heel ingewikkeld uh, opschrijven en vertellen. Mm. En die website hebben we zo proberen vorm te geven dat het eigenlijk voor iedereen zo begrijpelijk mogelijk is. Dus dat datgene wat wij doen, dat dat ook gewoon duidelijk is op het moment dat mensen dat lezen. Ja, ja, dus en dat is een spe specifiek aandachtspunt wat we daarvoor hebben gehad, absoluut. Ja, begrijp ik. Nou, dat, dat geeft al wat, uh, wat rust, denk ik zo. Maar als mensen nou denken, nou ik snap er toch niks van uh, als ik dat lees, uh, kunnen ze zich dan melden bij jullie? Of? Ja, er staan ook, er staan. Ook dat, ook dat is een goed, uh, goed punt. Op het moment dat er, dat er vragen zijn, dan is er ook mogelijkheid om via de, via de website contact op te nemen met het ziekenhuis. En dan proberen we de mensen, nou, naar de mensen die het het meest van afweten, dat zijn meestal toch de onderzoekers, op elke manier in contact te brengen. Zodat eventueel aanvullende vragen eh, gesteld kunnen worden. En ik denk dat het vooral belangrijk is, want dat is ook een van de redenen van, van die website. Op het moment dat patiënten bij ons in het ziekenhuis komen en de dokter of verpleegkundige of iemand van onze andere medewerkers begint overigens een studie. Nou, dat is voor mensen soms heel erg, wat is dit nou weer, ik word proefkonijn. Ja. Dan kan die website, kunnen we ook verwijzen naar die website waar ook aanvullende informatie staat, waar ze rustig dat nog eens kunnen nalezen. Ja. Ik neem aan dat jullie daar nog niet zo lang geleden mee begonnen zijn en het wordt steeds verder uitgebreid, neem ik ja, dat aan. Precies, dat, is, dat is precies de bedoeling. We zijn nu eigenlijk begonnen. Met uh, een paar onderzoeksgroepen, specifiek onze topklinische uh, expertisecentra, die zijn daar uh, mee begonnen. Dus dat zijn degenen die nu al op de website staan. Mm -hmm. Maar de bedoeling is in dat, dat in de loop van de tijd het liefst alle onderzoeken die bij ons in het ziekenhuis lopen, dat die op de website komen. En een onderzoek houdt op een gegeven moment op. En nieuwe onderzoeken starten weer op. Dus dat we dat gewoon ook kunnen bijhouden, zodat de informatie die daarop staat, actueel is. Ja, en doorzichtig. Want het moet ook uh, helder zijn, want daar staat zoveel op dat mensen soms de weg niet meer weten, toch? Absoluut. absoluut. Dus we proberen dat zo, zo, zo duidelijk mogelijk de wegwijzer te hebben, of zou ik zeggen, op de website, dat je niet nu bezig bent om eigenlijk bij de informatie te komen die je, die je wil hebben. Nee, precies. Dus, daar houden jullie allemaal hebben. rekening mee. Daar is allemaal uh, absoluut. aan gedacht. Absoluut. Ja. absoluut. Uh, ja, ja, misschien is het goed om dan die website maar te noemen, dat mensen daar naartoe kunnen. Zeker. www.wetenschap.nl Franciscus.nl Kijk, en dan kunnen mensen daar even kijken en zich laten informeren over alle zaken Absolute. die met de wetenschap en met het ziekenhuis te maken hebben. Absoluut. En nog één aanvulling op die website. Ja. Sommige mensen vinden dat wetenschap misschien uh, moeilijk. Op het moment dat je naar de website van het Franciscus gaat, zal daar ook een link zijn, die ook heel makkelijk te vinden is, op de, we zeggen, de homepage, die ook zal verwijzen naar dezelfde website. Een mooie aanvulling is dat, dat in ieder geval. Dan kunnen mensen het in ieder geval zelf vinden. Zeker. Evert-Jan Wils, dank voor het gesprek en heel veel succes met de platform wat al gelanceerd is, maar nog verder uitgebreid wordt. en son pas prendre un enfant pour un roi prendre un enfant dans ses bras et pour la première fois c'est chez celle mon étouffant de joie prendre un enfant dans ses bras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 zo Chanter des refrains pour qu'il s'endorme à la tombée du jour. Prendre un enfant par l'amour, prendre un enfant comme il vient et consoler ses chagrins. Vivre sa vie des années, puis soudain.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 op de late avond mail dan naar studio studio@delateavond.nl of ga naar de website www.delateavond.nl It started off routine day I got through the morning in the usual way I caught the bus on time Good morning Mr. Traveler As I sat inside my overcoat, I clutched my cane And pressed my nose against the foggy window De mannen van Klaatu hier in de show. Toch maar mooi hier bij de late avond. A routine day. En Yves Dutay hoorde je ervoor met Pendre un enfant. Hier in de late avond. Zo meteen over een paar minuten een mooie column van Han van der Han heeft het over regenteske ambtenaren die proberen burgers van alles door de strot te wringen en ze zo gelukkiger te maken. Hmm. En het gaat dan over de lege zuster. Je hoort het zo meteen. Na nou, Peter en Gordon en deze woman. Is de Nachtgedachte, een kolom van Han van der Horst. Lieve mensen, ik wil op dit uur graag met u een belangrijk onderwerp behandelen, namelijk ambtenaren die het beste met ons voor hebben. Ze spelen in de gemeentes een belangrijke rol. Ze brengen de burgers veel zegen en geluk, maar ze stichten ook onheil. Dit is meestal het geval als ze bepaalde overtuigingen hebben over hoe je mensen gelukkig kunt maken. Toen ik eerstejaarsstudent was, leerde ik van iemand op een excursie naar Antwerpen de definitie van een regent. Hij zei, een regent is iemand die ervan uitgaat dat de mensen niet weten wat goed voor hen is. De regent weet dit wel. Het was zo raak en to the point dat ik het bijna 60 jaar na dato nog steeds niet vergeten ben en het letterlijk weet te herhalen. De ambtenaren over wie ik vandaag wil praten vallen onder deze noemer. We hebben als samenleving aan de zulken weinig. In Delft is daarvan een goed voorbeeld te zien. Delft is vooral dankzij de Technische Universiteit een stad van wetenschap. Al enkele tientallen jaren wordt de hele subcultuur van techneuten in verband gebracht met ondernemerschap. Hoe verschrikkelijk mooi is het als jonge ingenieurs een start beginnen... ...een bedrijf gebaseerd op hun specialistische kennis of... ...en dan is het helemaal mooi... ...op één of meer eigen uitvindingen. Dat roepen landelijke politici en gemeentelijke bestuurders continu. Onder beleidsambtenaren valt dan al gauw de term HUB. Onze gemeente moet een hub worden voor jonge starters. Mensen, kijk uit voor ambtenaren die over een hub beginnen. Dat is, zoals het tegenwoordig heet, een rode vlag. In Delft hebben ambtenaren ervoor gezorgd dat een gebouw aan de Korenmarkt, midden in de historische binnenstad, is omgebouwd tot een centrum waar jonge ondernemers en creatieve eenpitters werkruimte kunnen huren. De gemeente stak een klein miljoen in de ombouw van een volmaardig zusterhuis dat ooit deel uitmaakte van het stadshospitaal. Het verbouwde pand heet heel toepasselijk De Zuster met hoofdletter D. Op de website staat broedplaats voor creatieve ondernemers en studenten in het centrum van Delft met bedrijfsruimte af flexwerkplekken en vergaderruimte. Heel erg de 21 ste eeuw, klinkt dat even geweldig. Alleen, het lukt maar niet om die ruimtes ook te verhuren, potentiële gebruikers vinden het financieel gezien toch een heel waar stuk om een huurcontract te tekenen waar ze dan aan vastzitten. Hangfiguren zorgen in het donker voor een lugubere sfeer, je kunt er nergens parkeren. Dus staat de zuster al een hele tijd zo ongeveer leeg. Nu zou je zeggen dat de ambtenaren op het stadhuis tot het slot zong komen dat dit niet zo'n geweldig idee was achteraf. Maar nee, ze houden stug vol met het aanbieden van een project dat door potentiële gebruikers om diverse redenen onaantrekkelijk wordt gevonden. Er is daar op die plek geen vraag naar de aangeboden ruimtes voor creatief. Ben je geen regent, dan neem je je verlies. Dan probeer je iets anders. Het moet niet te moeilijk zijn dit voormalige zusterhuis weer geschikt te maken voor bewoning. Dat was tenslotte de oorspronkelijke functie. Onderkomen voor de verpleegsters. Het was in een grijs verleden heel normaal dat ziekenhuizen zelf hun verpleegsters onder dak brachten in een speciaal zusterhuis in plaats van dat zij, zoals tegenwoordig, lamenteerden en klaagden over de onbetaalbare huren voor het zorgpersoneel waarbij dan in één adem de leerkrachten en de koddebijers werden genoemd. Er heerst een gruwelijke woningnood in de Randstad. Daar heeft Delft zijn deel van. Maak er woningen van. Je zult zien dat het gebouw meteen volloopt en wie weet zit er tussen die huurders ook nog wel... Creatieve. Denk niet dat je zelf wel weet wat goed is voor de mensen. Zo, die zit. En dan nu een aanmoedigend lied voor startende ondernemers. Van Startup India. There was a dream very deep inside. Sleepless nights, yet hope never die Laptop open, coffee in hand, whispered to myself, this is the plan. Friends said you're crazy, bro. Mom said make sure it's for real, but my heart said take the risk, go. So I set out alone, chasing the glow, from dream to stardust. Hustle beats the rest And let's build what succeeds Some laughed Some walked away But two crazy hearts Were ready to stay Long nights Minimal funding Pitch decks drafted Never ending Investors asked What's your revenue I said passion Is the only view Sometimes it fell The office is big, the team is strong, investors say we knew all along, remember the days when I was alone, belief was the only thing I own. media calls, the spotlight shines, parents smile, proud of the grind, the idea that started as a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 Koning van der Bos. die vaak zong over mislukte, vastgelopen liefdes. De Noorderzon, misschien was er zo eentje van. Dus. Daarvoor een, een mooi nummer -specia op speciaal verzoek van Han van der Horst. Dus. Allemaal hier in de late avond. Zometeen gaan we het hebben over Rotterdamse strijd op het water voor zenuw- en spierziekte ALS. Wat staat er te gebeuren? Je hoort het zo, na deze van Sam Smith. Too good at goodbye's.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 So I'm never gonna get too close to you Even when I mean the most to you In case you go and leave me in the dark Man, every time you hurt me, the less that I cry And every time you leave me, the quicker these tears dry And every time you walk out, the less I love you Baby, we don't stand a chance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 tears dry and every time you walk out the list i love you baby we don't stand a chance it's sad but it's true i'm way too good at Rotterdamse strijd op het water tegen de ziekte ALS. En aan de telefoon Mart Raume. Welkom Mart. Ja, dankjewel. En vanuit Zevenhuizen, de willem alexanderbaan Dus Ik zit hier prachtig in de zon. Wauw, en dat is precies de locatie waarover we het gaan hebben, hè? Ja. Nou, voordat we daarover gaan praten, eventjes in het kort, die ziekte ALS. Wat is dat precies voor een ziekte? Ja, dat is een, uh, eigenlijk een hele vernijdige ziekte. En mensen die, uh, ja, die, die, die het misschien herkennen vanuit familiesfeer, die weten dat ook wel. Maar normaal gesproken is de diagnose dat je binnen drie tot vijf jaar... Uh, je spieren zodanig zijn afgenomen dat je, ja, dat je systeem zo verzwakt is... dat je eigenlijk dan uh, vrij snel overlijdt aan iets. Dus het is echt een soort van uh, voor heel veel mensen een soort van doodsvonnis... als je dit uh, zo te horen krijgt ja, echt... uh, van de arts. Ja, een slopende ziekte. Krijgen nou veel ja. mensen die ziekte? Ja, nou ja, het is tegen wil en dank zijn er vrij veel mensen wel mee geconfronteerd. Dat is ook eigenlijk een beetje de concrete aanleiding dat, uh, dat in dit geval Hall Investments ook het idee had van wij, wij willen hier iets mee. Omdat zij ook in de organisatie dit een aantal keer mee hebben gemaakt afgelopen tijd, tegen wil en dank uiteraard. Maar ja, dat is, dat, dat, dat, uh, mensen herkennen het wel. En, en altijd in eerste, tweede of derde graad zijn er heel veel mensen die hiermee te dealen hebben. Ja, en ja, nou de oorzaak en de genezing, daar moet nog volop onderzoek naar worden gedaan. Dus dat gaat veel geld kosten. En ja. uh, daar hebben jullie een plan voor. Althans, daar gaan jullie aan meewerken. Exact, ja. ja dus uh, je hebt in Nederland een stichting, hè? Stichting ALS Nederland. Ja. En die werken heel hard dagelijks met een, met, een, met een keihard werkend team om ervoor te zorgen dat er zoveel mogelijk geld wordt ingezameld voor, stichting, of voor, voor ALS, voor, voor onderzoek en, en ook om de preventiekant wat meer op te pakken. Ja. Uh, dat ook de mensen die de diagnose hebben, ook nou ja, die tijd die ze hebben met die spierafname zeg maar, ook gewoon goed door kunnen komen. En zij doen een aantal dingen, waaronder ook evenementen organiseren en uh, zij merken dat dat natuurlijk ook in de publiciteit heel goed werkt. Dat je ook weer uh, als organisatie uh, in, in, jezelf in de kijker kan spelen. En zo is ook uh, dit evenement ontstaan, ja, dat ze echt idee hadden van, uh, ja, in dit geval was het een grote organisatie in Rotterdam die er iets mee wilde. Dus hebben zij zoiets iets van, joh, dat is wel heel erg leuk. En, en voor ons ook heel interessant om zelf een eigen evenement neer te zetten in groot Rotterdam Ja, dat snap ik. En dat is waar we, wat we nu aan het doen zijn. Ja, ja. Maar, nou heet dat evenement Trialson. Daar zit het woord alles ja. in. Prachtig ja. gevonden, vind ik. Uh, wat houdt dat evenement precies in? Ja, het, het zit al een beetje in de naam. Hè. Dus het zijn drie verschillende sportonderdelen. Ja. Maar uh, hal zou hal niet zijn als het niet ook een beetje creatief zou zijn. En dan weet je net iets anders dan wat anderen doen. Dus wij gaan uh, uh, waterfietsen als een van de onderdelen. Uh, zwemmen en hardlopen. En dat waterfietsen dat vindt plaats op een sportieve waterfiets. Eigenlijk twee van die subs, zeg maar, links en rechts, en dan een fietsverdeelte in het midden. Ja. Dus het gaat een stuk sneller dan die zwanen in een pretpark, zal ik maar zeggen. Ja, ja. Uh, en dat zijn de drie onderdelen. Dus je doet als team, team neem je ook deel met een zeg maar. die geef je dan door. En dan finish je ook als team uh, ja, weet je wel, uh, met, met z'n drieën tegelijk, ik maar zeggen. Nou, wil ik even naar de details. Uh, waar gaat het evenement precies plaatsvinden? Het is de willem alexanderbaan En uh, voor mensen die dat kennen, ja ik ben er dus nu. Dus ik zit hier lekker in de zon uit te kijken over uh, nou, de skyline van Rotterdam. En aan de andere kant twee hele grote corridors van water. Mooi. Uh, dat zit ten uh, noordoosten van, uh, van Rotterdam. In het uh, ja, dorpje hier heet Zevenhuizen. Dus voor mensen die dat kennen, ja. er zijn heel veel roeievenementen ook. En ook grote toernooien, weet je wel. Dus uh, ja. het is een hartstikke mooie plek. Dus en, leuk voor publiek ook. En de datum? Ja, 11 juli is het op een zaterdag. En dan begint het uh, om uh, middaguur. Dus laten we zeggen om twaalf uur. En uh, het eindigt zo een beetje rondom het avondeten. een Beetje afhankelijk van wat die de laatste finish heb, natuurlijk. Ja. <laughs> dus uh, laten we zeggen dat we ergens om een uur of zes, half zeven... En, en weet je wel, die climax die gaan we ook met z'n allen lekker groot maken. Dus dat we echt wel een beetje toebouwen naar... Ja, dat moment dat we dan gaan onthullen, hoeveel geld we hebben opgehaald. met al die BN'ers erbij en die bedrijven erachter en zo. Dus we, we proberen ook wel die dag zo leuk op te bouwen. dat het ook voor mensen gewoon heel erg leuk is om langs te komen. en ook een beetje te voelen van wat is nou de impact geweest. Hè? Zoals mensen dat misschien ook wel kennen van die grote. Euro 555-shows en dergelijke. Ja, nou, ik merk dat het wordt steeds groter. Ik krijg er nu zelf ook een helemaal zin in. Ik wil, Tot, je op... ja, ik wil je hartelijk bedanken, Mart uh, Romen. Van uh, Engagement ben jij, hè? Ja, nou, dank je wel voor het delen van al die informatie. En uh, ik zou zeggen, we komen eraan. En heel veel succes met het geld inzamelen voor ALS. Dank je wel. Tot middernacht, de late avond.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 come after time So long It was so long ago But I've still Het is mijn partijswoel allemachtig. Ja, Gary Moore. Still got the blues. For you hier in de late avond. Loop we aardig tegen het einde van de show. We hebben nog een paar nummer's voor je en dan is het weer voorbij voor vandaag. Jammer, maar helaas is even niet anders. Mooie muziek van Ace. How long? En hou lang aan het einde van deze aflevering van de Laat avond. Dankjewel voor je gezelschap. Het is mooi geweest voor vandaag. Morgen is er weer een Laat Avond. Dan zit hier Bert de Wolf. Natuurlijk weer met prachtige muziek. En Interessante onderwerpen. Dus er is alle reden voor jou om dan ook weer te luisteren. Dus blijf bij ons. Blijf bij jouw lokale omroep. Tot het luid van de show. Buffalo Springfield. Expecting to fly. Historisch nummer ook. Uh, ik wens je een mooie nacht voor zo Wel te rusten. En als je gaat werken en blijft werken. In dat geval wens ik je een hele goede wacht. En ik hoop dat je nog even tijd vindt om onze... Website bezoeken: www.delatenavond.nl, want daar vind je alle informatie over onze show. Mooie nacht.